10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Raad van State waarschuwt het kabinet dat het eigenlijk te veel geld uitgeeft. Doordat het honderden miljoenen extra gaat uitgeven aan defensie, infrastructuur en zorg, verslechteren de overheidsfinanciën. En ook de voorgenomen beperking van de gasproductie heeft negatieve gevolgen voor de schatkist. Die heeft het kabinet niet goed in kaart gebracht. De Raad van State adviseert het kabinet een nieuwe risicoanalyse te maken voor Prinsjesdag bij de miljoenennota. Het ministerie van Financiën wijst er in de reactie op dat de overheidsfinanciën er goed voor staan. Ernst Heersballin had als minister van Justitie... in het kabinet Rutte 1 moeten zitten en veto-recht moeten krijgen... over uitspraken van PVV-leider Geert Wilders. Oud-informateur Ruud Lubbers schrijft dat in zijn memoires, die komende week worden gepubliceerd. Heersballin wilde niet. Vervolgens kwam er een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Lubbers noemt dat het rampjaar 2010... In het boek zegt de oud-premier ook dat hij zeer deloyaal was naar CDA-lijsttrekker Elko Brinkman toen hij bij de verkiezingen van 1984 zei dat hij niet op Brinkman zou stemmen. Lubbers is in februari overleden. Klinieken die medisch-specialistische zorg verlenen... laten nog steeds Facebook en andere advertentienetwerken... op grote schaal meekijken met het online zoekgedrag van hun bezoekers. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Ook hebben veel zorgverzekeraars... de omstreden trackingpixel van Facebook weliswaar verwijderd. Maar toch kijken andere advertentienetwerken, zoals Google... soms nog mee met het medisch surfgedrag. Bijna alle van 60 onderzochte zelfstandige behandelcentra... gebruiken trackers van advertentienetwerken. In de Eredivisie Voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. In Almelo won AZ zijn uitwedstrijd tegen Heracles met 3-0. En het weer. Vannacht plaatselijk mist en 7 graden. Morgen eerst grijs, daarna zon en 15 tot 20 graden. Morgenavond trekken er buien over en dat duurt tot en met zondagochtend. Dit was het NOS Journaal.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 Vluchten naar een ver en vreemd land is voor kinderen een traumatische gebeurtenis. Laten we daarom zorgen dat vluchtelingkinderen zich in Nederland veilig voelen. Dat ze even geen zorgen hebben en weer gewoon kind kunnen zijn. Geeft u ook om vluchtelingkinderen? Help dan mee op vluchtelingenwerk.nl Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsaversnl slash mythes. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook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 En tot wel 4000 euro inruilpremie. Kijk op alfaromeo.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Herman van der Zand en Herman Wechter Goedenavond. Welkom bij het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Met veel sport, waaronder meer hoe Team Sunweb... een kleine revolutie in de wielerwereld wil ontketenen. En de staartje van ons wekelijks nieuwsforum... aan tafel Amerika kenner Kirsten Verdel. Programma Marielte Sondij, theoloog bert jan Lietaard-Peer-Bolten. U kunt meekijken via de webcam op nporadio1.nl. En we beginnen ons laatste uur met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. <tied> Arjan Robben neemt het met Bayern München in de halve finale van de Champions League op tegen Real Madrid. Dat wees de loting vanmiddag uit. Die andere halve finale gaat tussen AS Roma, de club van Kevin Strootman en de geblesseerde Rick Arsdorp, en Liverpool, waar Virgil van Dijk en Giorgino Wijnaldum spelen. Ook in Europa League werd gelood. Arsenal neemt het op tegen Atletico Madrid en Marseille speelt tegen Salzburg. Goed nieuws voor de Braziliaanse voetbalfans en ook voor de anderen. Want Neymar lijkt op tijd fit te zijn voor het WK-voetbal. Aanvaller van Paris Saint-Germain brak een middenvoetsbeentje en heeft nog ongeveer een maand nodig om fit te worden. Max Verstappen heeft de eerste vrije training in China goed doorstaan. In Shanghai zette hij zowel bij de eerste als de tweede vrije training... de vijfde tijd neer. Hamilton was twee keer de snelste. Nico Kovac wordt komend seizoen de trainer van Bayern München... en komt over van Eindracht Frankvoort. Met die ploeg staat hij nu vijfde in de Bundesliga... en straks praten we door met Duits voetbalkenner Eddie van der Leij. Hoewel het short track seizoen al een tijdje afgelopen is... zit Shinky Knecht niet bepaald stil. Hij gaat namelijk vol... Volgende maand meedoen aan het NK Autocross. Dat is een grote passie van hem. De deelname is serieus, maar betekent niet dat Knecht zijn short track carrière op een lager pitje zet. Ga terug naar ons nieuwsforum. We hadden het net over de staat van het onderwijs. Nu de staat van de woningmarkt. Berichten erover deze week bar en boos. Amsterdamse toestanden in het hele land zo'n beetje. En de huizenprijzen stijgen dit jaar weer sneller dan verwacht, zegt het uh, Economisch Bureau van ABN Amro. 8 procent. Het aanbod aan koophuizen is in twintig jaar niet zo klein geweest. Dat zegt dan weer de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Iedereen gooit zijn cijfers maar over de schutting. We mogen het allemaal zelf gaan uitzoeken dan, Kirsten. Jij woonde lang in, in Rotterdam en nog niet zo lang geleden de stad uitgegaan. Was dat vanwege de, de, de, de, de krapte? Uh, nee, niet vanwege de krapte. In je huis misschien? <lacht> nee, uh, ja, uh, ja uh, en nee. nee. Het was vooral omdat ik uh, twee hele jonge kinderen uh, heb... Um, en dat ik uh, zoiets had van, ja, ik vind het toch eigenlijk leuker... om ze in een dorp te laten opgroeien. Dus we wonen nu weer in Roelofarendsveen, waar ik vandaan ben. En is het heel anders uh, dan, uh, dan Rotterdam qua uh, huizenmarkt... Is, het, is Rotterdam vergelijkbaar met Amsterdam qua, qua gekte? Rotterd nou ja, er, er wordt vandaag werd dus gezegd... Van ja, de gekte van Amsterdam heeft nu ook Rotterdam en Den Haag bereikt. Maar het is al heel lang zo. Want anderhalf jaar geleden toen was ik dus op zoek naar uh, huis. En eigenlijk was ik in eerste instantie nog in Rotterdam zelf aan het kijken. Of ik daar iets kon vinden wat, wat meer in het groen of zo. Maar toen was het daar ook al zo dat... Alles en overal. Er kwamen al tussen de 20 en de 200 mensen kijken. Ook heel vaak Chinezen en, en Russen die dan opkopen om, om te verhuren. Of om het snel weer door te verkopen. En heel veel woningen waren ook toen al binnen een dag weg... boven de vraagprijs, net zoals in Amsterdam ook al gebeurde. Maar ja, de aandacht van de media is op de een of andere manier... automatisch snel gefocust op Amsterdam. Maar Rotterdam was toen al net zo erg en is alleen maar erger geworden. Ja, nou dan gaan we even praten over... Ja, Jelter, waar woon jij? Het wordt toch Amsterdam dan? <laughs> ik woon in Amsterdam. En ik heb zo'n mazzel gehad. Dus ik zit al deze berichten te lezen. En ik had, je was nou, net op ik, tijd, of niet? Ja, qua human interest gewoon eventjes. Ik, ik woonde ja. in een huurhuis en kon dat van de verhuurder kopen... omdat ik er toch al in zat. Dus dan krijg je een beetje korting. En ik zag bij mij in de straat ook dingen gebeuren. Dat ik dacht, wat is hier aan de hand? Gewoon overbieden. En dan die huis ook casco opgeleverd. Dat ik dan zo'n juppenstel in zo'n leeg huis zag staan. Dat ik echt dacht, nou, ik hoop dat je je baan houdt. Dan is het afgelopen. Ja. Ja. Maar ik vind, ik vind dus de reden waarom het gebeurt... vind ik eigenlijk zo frustrerend. Kijk, wat je, wat je in Amsterdam en ook Rotterdam ziet gebeuren... is dat er, dat er expats komen. Nou, dat is ook allemaal nog, nog tot daaraan toe. Die gaan meer... die steden toe natuurlijk. Nou, ja. Die moeten ook ergens wonen. Maar het, het punt is de beleggers. In Amsterdam zag je vorig jaar... één op de zes woningen werd verkocht aan beleggers. Nou, als je dat een beetje afpelt, dan zijn dat ook mensen die, hun huis, die een tweede huis kopen... Nou, die houden dan hun oude huis om het te verhuren. Dan kun je nog zeggen: van nou goed, appeltje voor de dorst, oké. Okay. Maar zeg maar, de, de, de Prins uh, Bernard uh, junior types. Ja, ik vind dat wel behoorlijk mis. En dat doet natuurlijk wel iets met de samenhang van zo'n stad. Dat je dus gewoon hele straten krijgt die in handen zijn van uh, beleggers. En dan moet ik altijd eens denken aan Londen, waar een goede vriend van mij woont. Die was verhuisd, 1300, uh, omgerekend 1300 euro per maand, kamertje. En ik kom er in die wijk en ik denk, wat is dit voor agenebisch toestand? Met vuil in de tuin, niemand die, die een leuk tuintje had. En dat bleek dus een upscale buurt te zijn. Maar doordat die hele sociale samenhang ontbreekt... en dat mensen niet meer echt hun eigen woning hebben... krijg je dus dat soort, ja, soort, soort spookstraten... Ik vind het heel erg gevaarlijk voor de stad. Weet je, Jan, jij werkt in Amsterdam ooit, ooit overwogen om daarheen te Ja, sterker nog, mijn partner en ik werken allebei in Amsterdam. Zij uh, sinds een jaar en ik al uh, tien jaar. Dus we hebben het afgelopen jaar een paar keer gekeken: van, is het een idee om uh, daarheen te verhuizen? Dan wonen we in Den Haag, en dat is een hele fijne stad. En maar we maar hebben een grote om... ook al. Nou, daar is de ja, gekte ja, ook al redelijk. Het is relatief bezig. goedkoper. Dat is relatief goedkoper, ja. inderdaad. Maar wij kunnen het gewoon ons niet veroorloven om naar Amsterdam te gaan. Gezien de ruimte die we willen hebben in ons huis. Dus het is, ja, het is gewoon bizar natuurlijk. Ik zat uh, vorig jaar voor een collega van mij zat ik te kijken op, uh, op Funda. En uh, er was er niets binnen de ring van wat minimaal 70 vierkante meter was onder de drie ton. Nee. niet. Ik kwam, uh, uh, ik kwam onlangs bij een makelaar langs in Amsterdam... en daar hing een advertentie van een etage van, hou je vast... 50 vierkante meter, vraagprijs boven de drie ton... Ja, dus ja. gekte is het. Het is een gekte. Het is het bizar, is het, zeg, zeg je ja. ook. Maar wat, wat, wat kunnen we daar dan aan doen? Moet de overheid ingrijpen? Ja, er zijn of? een heleboel verschillende problemen hè, binnen ja. de huizenmarkt. Uh, inderdaad, wat doe je met die beleggers die echt alles gewoon maar opkopen? En, en, wat, en, en de, de gevolgen die dat heeft voor die sociale samenhang. Uh, er is natuurlijk ook een gigantisch tekort aan bouwvakkers die nodig zijn om het gigantische tekort aan nieuwbouwwoningen op te lossen. Ja, ja. Uh, heel veel gemeenten zitten te slapen... als het gaat over uh, voor, uh, wat ze nou dan precies gaan bouwen... en voor wie en hoe ze dat geregeld hebben. Want als ze dus bijvoorbeeld uh, woningen neer willen zetten... koopwoningen die dan wel in het sociale segment moeten zitten... dan hebben ze daar vaak helemaal geen regels aan verbonden. Dus dan, ja, dan wordt het ook weer opgekocht... en soms op dezelfde dag nog voor twee keer zoveel ja. doorverkocht. En, en daar zit natuurlijk ja, wel toch? echt een, een quick win eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Want, want, ja, want er bestaan natuurlijk gewoon... Uh, ja, en dan Precies. zeg je tegen mensen... je moet er een tijdje blijven wonen... en als je het toch verkoopt, dan moet je je winst inleveren, en dan over een periode van 15 jaar. Dat kan. Nou, het zal ongetwijfeld iets ingewikkelder worden... wanneer de ene particulier en de andere particulier... Nee, maar met nieuwbouw kan je dit heel makkelijk doen. Met doe. nieuwbouw kan je dat ja. doen. Maar de vraag is even, zeker als je bijvoorbeeld hebt... over, over een stad als Rotterdam of Amsterdam... Uh, in het wat hogere er worden... Uh, oudere woningen uh, worden, worden doorverkocht. Kun je daar, en ik ben geen jurist, dus dat weet ik niet... maar kun je daar iets doen om te voorkomen dat die woningen in handen vallen van beleggers... Mm. Maar ik denk wel een beetje een noodbreekwet. Dus dat je dus zeker als overheid. je heel erg hard moet ingrijpen. Want die, die markt functioneert gewoon niet. Nee. Even maar... nog een ander onderwerp, uh, Kirsten. Jij wilde nog graag aandacht voor de uitspraak in de zaak van een uh, Arnhems homo-stel. dat vorig jaar ernstig mishandeld werd. Rechtbank in Arnhem heeft maandag vier jongens veroordeeld tot werkstraffen van 80 tot 160 uur. Maar achter niet bewezen dat homo-haat het motief was voor de mishandeling. Nee. Um, wat vind je van die uitspraak? Ja, ik, ik, heb, ik ben die uitspraak helemaal gaan lezen. Wat staat er nou eigenlijk echt in. En uh, over het feit dat er geen homo haat uh, zou zijn, uh, dan staat er van ja nee, ze waren slechts, uh, die, dus die vier daders, dat was slechts een groep zeer onvolwassen mannen die op straat aan het zwerven waren en mensen aan het lastigvallen waren. Het is wel aannemelijk dat er homo en flikker is gezegd en die twee slachtoffers hebben zelf ook uh, gezegd dat zij hand in hand liepen, maar dat was niet bedoeld als homo haat. Zes hoe? Weet je wel? Wie bepaalt dat? dat? Dat niet zo bedoeld was? Uh, het, uh, je wordt niet geacht Dus op het moment dat uh, een koppel hand in hand loopt... wordt aangesproken met, met homo en flikker en dergelijke... Weet je wel? dan is het geen homo-haat. Wanneer is het dat dan wel? Weet je? Hoe ga je die grens dan trekken? en Als je, als je dit zou vervangen door het woord jood bijvoorbeeld... je ziet iemand een keppeltje lopen en ik zeg in dit geval... ik, ik meen ook dat er dirty fuck gezegd was... dus ik, ik, ik zeg iets in de strekking van hey vuile jood. Nou, dan lijkt me er weinig discussie over dat dat antisemitisme ja, en is, is of niet. Precies is een... wat de rechtbank zegt, ja. die zegt dan van ja, nee, maar dat is inderdaad dan als antisemitisch bedoeld, maar homo en flikker en dergelijke, dat zijn termen die ook gewoon voor van alles en nog wat worden gebruikt. Dus dat kan je niet direct interpreteren als ja, homo haat. Maar uh, Bertje, zou dat uit moeten maken voor de strafmaat dan? Als nee, je het wel kan aantonen. Ik ik iedereen heeft recht op veiligheid. En ik vind het schande dat mensen in elkaar geslagen worden... omdat ze hand in hand lopen als man en man of als vrouw en vrouw. Dat kan absoluut niet. Maar ik denk wel... straf wordt uh, uh, uh, uitgevoerd, opgelegd... op basis van een verkeerde handeling. En uit welke intentie die handeling voortkomt... vind ik eigenlijk irrelevant. Dus of iemand nou iemand anders in elkaar slaat omdat hij homo is... of omdat hij paars haar heeft, of omdat zijn neus staat. Het mag gewoon niet. Klaar. Maar, wacht, nee, ik, ben, ik ben hier echt, ik, ik echt ongelooflijk mee, mee oneens. Kijk, ik had al zoiets verwacht. Ja, ja, maar het is ik, ook het, niet het, zo, het, juridisch. Het, het, het, het, het, het punt is, precies wanneer er een hate crime is... dan is er de mogelijkheid om een zwaardere straf op te leggen. Ja. Dat gebeurt niet vaak, helaas. Maar waar het hier om gaat... Is wanneer iemand, bijvoorbeeld deze twee jongens, wanneer die op hun bek geslagen worden omdat ze homo zijn, dan is dat niet alleen een aanval tegen hun. Of wanneer een moslim op zijn bek geslagen wordt, is het, omdat hij moslim is, is dat ja. niet alleen maar een aanval op hun, maar ook op hun hele gemeenschap. Dus wanneer deze jongens worden aangevallen, en ik zie dat in mijn omgeving, ik ben zelf homo, vrienden van mensen zijn homo. En ik zie daar gebeuren dat door dit soort incidenten mensen niet meer hand in hand durven lopen. Dat ze onzichtbaar worden op straat. En wanneer, of het nou een moslim is of een christen of een jood of een homo, wanneer die niet meer zichtbaar durven te zijn... omdat anderen uit hunzelfde community worden aangevallen... dan betekent dus dat die, die aanval, die, die staat dus voor iets groot is. En daarom vind ik dat het zwaarder bestraft zou ja, moeten dus zegt, worden. Dit is, is stigmatiserend, dit soort aanvallen. En om die reden moet je het harder aanpakken. Precies, want zij slaan dus niet één jood of één homo op hun bek... maar ze slaan eigenlijk de hele gemeenschap ja, de hele op gemeenschap, hun bek. Precies. En daarom zeg ik zwaarder straf in die gevallen. Ja, maar ja, en, en het probleem is dus überhaupt straffen... überhaupt dus tot de conclusie durven komen als rechtbank... van goh, hier is wel degelijk smaken van een vorm van homo -houd. Waarom is dat hier niet gebeurd dan, denk jij? Ja, nou ja, dat is mijn grote vraag ook. Uh, het wordt ook heel lullig hoe zo'n zaak dan verder loopt. Hè? Want er staat er ook in van... ja, er is 10.000 euro immateriële schade geëist. En dan zegt de rechtbank van... ja, nou, daar wijzen we maar 2.000 van toe. Want er is uh, zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Maar ja, het grootste deel van die eis voor immateriële schadevergoeding... dat bestond eigenlijk, uh, was gebaseerd op dat er sprake zou zijn van homohaat. Nou, dat achten wij niet bewezen. Dus je krijgt maar 2.000 euro. Zoek het maar uit. Dat komt een joh? hoger beroep, begreep ik. Dus dat zou nog kunnen. Maar ik... Ja, ik, ik, ik, ik begrijp eerlijk gezegd zelf inderdaad niet... waarom de rechtbank hier zo makkelijk overheen stapt. En zo makkelijk concludeert dat er geen sprake is geweest van homohaat. Uh, er wordt heel erg gezegd van ja, die jongens hadden geen strafblad. Ze zijn nog jong en ze zijn uh, daarna, daarna een traject ingegaan. Uh, en dat, dat doen ze allemaal hartstikke netjes. Ja, Maar het gaat niet om de daarna, het gaat om de op dat moment. Ja. En ze waren verdorie ook nog op pad om fietsen te gaan steden. Dat waren geen lieve jongetjes of zo, hallo. Ze waren ook nog met vier tegen twee. Dus ja. waarom zitten we dat nou... Meteen automatisch weer goed te praten, dus kennelijk. Ja, ik ja. begrijp dat niet. Tot slot, uh, Jelte, heeft het invloed voor jou om, om, om het wel of niet hand in hand op straat lopen? Nee, op mij persoonlijk niet. Ik ben zelf ook wel eens uh, behoorlijk komen bekgeslagen. Uh, dat is ook wel gebeurd. Maar ik, ik blijf dat altijd, altijd doen. En ook in Amsterdam. En Ik, ik lees bijvoorbeeld Erwan Olaf, de fotograaf... die dan zegt, je kunt in Amsterdam niet meer hand in hand lopen. Nou, Het is bij mij over het algemeen goed gegaan. Dus het is één keertje in het ziekenhuis geëindigd. Ja, heel erg vervelend, maar ik ga gewoon door. En ik vind dat ik als homo zichtbaar moet blijven. En als ik daarvoor klappen moet krijgen... zeg niet dat ik dapper ben, overigens. Want, want er zijn echt momenten uh, dat ik me angstig voel. Um, vaak. Maar ik blijf het wel doen. Oké, okay. er uh, was het laatste onderwerp nieuws voor hem. Ga wat, wat, wat, wat gaan we het weekend doen, een beetje aan? Plannen? <laughs> ik uh, ga een beetje relaxen. Het was een, uh, een drukke werkweek. Ja, ja. Jelte. Nou, even over vastgoed gesproken. Uh, ik, ik heb dus een huis gekocht. Het staat heel ordinair hey op Airbnb. Nee. Dus ik moet morgen zelf even bij vrienden logeren. Want ik, was, ik, was, ik dacht dat ik op vakantie zelf zou zijn. Maar dat ben ik helemaal niet. Ze dus kan mijn eigen huis niet in. Hij ja. stekend. Hij steekt, Vergeet je opladen niet. Laat ik ook wel ja, thuis. Goeie. Doen. Um, uh, en, uh, en Kirsten, waar, waar, waar, waar ga je heen? Wat ga je doen? Nou, mijn, mijn jongste kindje is een meisje. En die is nu tien weken oud. En we mogen voor het eerst met haar gaan zwemmen. Dus we gaan zwemmen. Ja, leuk. Ah, heel veel plezier, jongens. En, en uh, dank dat jullie er waren, jongens. Ain't got no riches, ain't got no money that runs long. But I got a heart that's strong, and a love that's tall. Ain't got no name, ain't got no fancy education. I can see right new A powder face on a painted fool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 Precies de goede plaat voor dit moment op de avond. Leon Bridges met Bad Bad News. De kogel is door de kerk. Nico Kovac, hij wordt de nieuwe trainer van Bayern München... neemt volgend seizoen een stokje over van Joep Heinkes. Kovac nu nog trainer in Frankfurt bij Uintracht en maakt daar indruk. Frankfurt streedt tegen degradatie. Is nu een subtopper in de Bundesliga. Eddie van der Leijen is kenner van de Duitse voetbal. Eddie, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, keek jij op van deze aanstelling? Ja, toch wel een beetje. Als je uh, de boekmakers uh, had geraakt, geraadpleegd in Duitsland op dit moment... dan zouden zij met name uit de koker zijn gekomen van het kaliber. Ja, Julian Nagelsmann, hè, de, de, de laptoptrainer van, uh, van Hoffenheim... of Thomas Tuchel, die voor Peter Bos uh, ja, actief was bij, uh, bij Borussia Dortmund. Dat waren toch wel de namen die verwacht werden. Maar in die zin is Nico Kovacs best opvallend. Ja. Ja, waarom worden die andere twee het dan niet? Nou... Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Daar hebben ze nog niet heel erg veel duidelijkheid over gegeven bij Bayern. De persconferentie moet nog komen. Ik denk dat het een beetje te maken heeft met het feit dat je... Uh, en dat is bij die anderen is dat nog niet echt bewezen... dat je met uh, allerlei uh, mensen van verschillend pluimage om moet kunnen gaan. Hè. Dat je met verschillende mensen uit, uit verschillende culturen om moet gaan. Met verdetten, met ego's. En daar heb je bij Bayern München natuurlijk vooral mee te maken. Ik bedoel, je hoeft de mensen daar bij Bayern niet uh, passen en trappen te leren. Dat kunnen ze allemaal wel. Je moet ervoor zorgen dat het een ja, homogene groep wordt... Uh, die eh, ondanks al die eegeltjes gewoon uh, presteert. Uh, en, en, en, ja, dat dichter zij uh, Kovacs toe. Dat doet hij nu ook min of meer bij um, Eintracht Frankfurt. Daar heeft hij ook te maken met spelers van, uh, van allerlei pluimage... uit allerlei winststreken. Ook nog een paar Nederlanders. Hè. De Guzman, Jetro Willemsklot daar op dit moment... en ook uh, ja, de Franse aanvalsleider... Sebastian Haller, die we nog kennen van FC Utrecht... doet hij daar goed, vijfde plek. Dus ik denk dat meer nog dan zijn tactische vermogen... dat, uh, ja, dat dit uh, deze eigenschap doorslaggevend is ja. bij het aanstellen van, uh, van deze Nico Kovac. Ja, dan, dan, dan, dan zou misschien wat, wat betreft die spelers van verschillende pluimage... Uh, München dan een soort Frankfurt in het, in het groot zijn. Maar natuurlijk ook wel een club die altijd onder een vergrootglas ligt... Uh, in Duitsland en in Europa zelfs, bijnaam FC Hollywood. Er is altijd iets uh, aan de hand... De kranten staan er vol mee. Dat zal voor hem wel winnen zijn. Ja, absoluut. Dit is een klein gokje. Als je naar de beleidsbepalers van Bayern kijkt. Deze trainer heeft nog niet op dit niveau geacteerd. Hij heeft wel de nationale toeg van Kroatië bij de hand gehad. Twee, drie jaar geleden. Nou ja, met ja verdeeld succes, om het maar even zo te zeggen. Um, ja, Frankfurt is een subtopclub. Uh, ja, dat kun je op geen enkele wijze vergelijken met, met Bayern München. Hè. Dus in die zin is het een gokje, maar ja, uh, ze dichten hem die kwaliteiten toe. Dat kan niet anders, anders stel je hem niet aan. Ze hebben ook nog 2,2 miljoen ableusen, zoemen, betaald zoals dat heette, afkoopsom. Uh, dat betekent wel dat ze hem heel graag hebben willen hebben. En uh, ja, zij dichten hem dus uh, de kwaliteiten toe om Bayern bij de hand te nemen en om al die egootjes tot een uh, tot een team te smeden zoals Joep Heinkes, de sluwe oude Vos... dat op dit moment doet. En misschien ja, uh, is in die nieuwe ploeg... of in die ploeg van volgend seizoen... Uh, zitten ook ja, uh, mensen als mensen... Uh, Arrive's, verdetten als Robben en Ribéry... nog in die selectie. Want die gaan waarschijnlijk allebei een jaar bijtekenen. En de grote vraag is natuurlijk... Hè, want Robben, die kennen we natuurlijk... dat is iemand die wil eigenlijk niet op de bank zitten. Is wat ouder, is wat blessuregevoelig, Maar ja, uh, hoe houd je... hoe tem je hem als die fit is? En, uh, en je moet hem nu en dan een keer uh, ja, uh, op de bank zetten. Dus dat worden mooie uh, dingetjes voor, uh, voor Kovacs. Ja. Wat voor man uh, komt er dan uh, naar München? Want uh, de, er is natuurlijk al het een en ander uh, geweest daar. Uh, drukke Guardiola, rustige Ancelotti, uh, nee. Heinke zelf. Uh, wat, voor, wat, wat, wat voor type is het? Ja, een, een, een, een realiteitsjongen. Uh, uh, iemand die niet als een randidioot langs die, uh, langs die lijn uh, davert. Um, de huidige trainer van, uh, van Bayern. Uh, Jupijnkes noemt hem zelfs eloquent. Hè, een intelligente kerel die, uh, ja, die vooral realistisch is. Die, die, die uh, goed uit zijn woorden komt. Uh, geen tovenaar. Wel iemand die uh, ja, dat Kroatische uh, vurige bloed door de aderen heeft uh, kolken. Dus wel iemand die echt... Een winnaarsmentaliteit heeft dat wel, maar dat niet als zodanig uit dat je dan uh, rare bokkensprongen maakt. Dus een hele, ja, een, een jongen die altijd wil winnen, een trainer die altijd wil winnen, die dat ook uitstraalt. Maar op een, ja, op een normale manier, een, een intelligente trainer, uh, niet te gek. En uh, ja, die die ploeg uh, op een normale manier bij de hand wil nemen. Een beetje in de categorie Joep Hankes. Maar goed, die is 73, die kon ze dus niet lang halen. Ja, het meeste ze doen dus nog afmaken bij, bij Aantracht frankfurt en, en dat gaat behoorlijk dus. Gaat behoorlijk. Uh, ja, ze zitten nog in de beker... Um, goed, uh, dat, dat, dat, dat zou mooi zijn als ze die zouden kunnen pakken. Dat zou een geweldig afscheidscadeau uh, zijn. Vorig jaar al ook de finale gehaald heeft van die beker. Verloren met 2-1 van Dortmund. Um, ja, dus uh, dat zou voor hem natuurlijk het ultieme afscheidscadeau zijn aan de club. De club is een beetje bozig nu. Ja. Ze zijn uh, boos op Bayern. Dat ze achter de rug van Frankfurt om de gesprekken hebben uh, geopend. Uh, twee, drie weken geleden al met, uh, met Kovac. Uh, nou ja, goed, je weet hoe dat gaat. In die voetballerij. Ja. Niet zeiken, gewoon uh, doorgaan met het leven. En uh, in dit geval voor Kovacs, ja, hopen voor hem dat hij in de competitie. Uh, Europees voetbal kan afdwingen en wellicht die beker kan pakken. En ja, dat zal voor hem natuurlijk het beste geschenk zijn aan de club die hij toch redelijk groot heeft gemaakt de afgelopen maanden. Nieuwe trainer dus van Bayern München, Nico Kovacs. Volgend seizoen. Dankjewel, Eddie van der Leyen. Een professionele voetballer gaat dagelijks naar de club om te trainen, maar in het wielrennen traint ieder voor zich. Bij Team Sumweb, de ploeg van Tom Dumoulin, vinden ze dat dat anders moet. En dus komt er in Sittard een campus voor wielrenners. Vanuit Limburg, verslaggever Steven Dalebout. Nu staat er nog helemaal niks. Maar vanaf juni worden er 28 nieuwe huizen gebouwd in Sittard. En vanaf februari volgend jaar wonen daar dan renners uit de Sunweb, Belofte en Vrouwenploeg. Oké, okay, beste mensen, hartelijk welkom. Met filmpjes en ontwerptekeningen werden de plannen vandaag gepresenteerd. Welkom hier in de Sittard Geleen. Uiteindelijk willen we net als elk ander team vanaf hier gaan, gaan werken, sportief gaan werken. En de baas van Sunweb, Ivan Spekenbrink, deed uit de doeken hoe het er allemaal uit moet gaan zien. Ja, we hebben hier, er worden 28 woningen. Hele duurzame, hele moderne, hele mooie woningen gerealiseerd. Met allerlei faciliteiten, zoals een hele professionele menszaal. Dat we het eten helemaal kunnen afstemmen. Uh, met uh, core stability en krachttrainingruimte. Kort hieromheen zijn andere faciliteiten tot onze beschikking: hoogtekamers, krachttraining. Tom Dumoulin Bike Park, uh, waar we met allerlei metingen kunnen doen... waar we uh, ploegtijdritten uh, en tijdritten kunnen uh, gaan voorbereiden. Er wordt gedacht hier in de regio dat er, een, uh, dat er een windtunnel komt. En er zijn hier veel kennisinstituten waar we sowieso al mee samenwerken. Dus alles bij elkaar uh, ja, kunnen we hier ons zeg maar, om topsportklimaat uh, verhogen. Voor wielrenners is nu hun eigen huis vaak nog de basis. Daar begint de training. curvers, kom er even bij. curvers, dames en heren. 11 jaar, professional bij deze proef. Ik denk, als je er als, als uh, neutrale sportliefhebber naar kijkt... dan is het eigenlijk heel raar dat de wielrenners eigenlijk gewoon thuis trainen. Uh, in feite met de concurrentie trainen. Uh, er zijn heel veel jongens die, ja, die trainingsgroepjes hebben met, uh, met jongens uit verschillende ploegen. Ja, Tom Dumoulin rijdt vaak met uh, Jos van Ende bijvoorbeeld, van de Lotto Jumbo-ploeg. Ja, bij, bij wijze van. En het zou in het voetbal bijvoorbeeld ondenkbaar zijn... dat Ronaldo en Neymar samen uh, op doel staan te schieten uh, op woensdagmiddag. Ja, precies. Ja, nee, ik, ik, zie het nu, ik zie het nu helemaal voor me. Ja, inderdaad. Dus ja, eigenlijk, is het, eigenlijk is het raar. Dan maken wij de vergelijking met het voetbal. Maar ja, gaat die vergelijking wel helemaal op? Want ja, voetbal, dat, dat is een teamsport puur zang. Is wielrenner dat ook? Um, ja, ik denk bij de begoedsrein dat zeker. Uh, eigenlijk wordt er uh, geen koers meer als een individu gereden. En uh, dat is niet alleen bij onze ploeg zo. Dat is gewoon bij iedere ploeg. En uh, ja, dan is het eigenlijk als je in die... Uh, en die gedachte uh, kijkt, dan is het heel raar... Dat, uh, ja, dat je eigenlijk elkaar alleen ziet op de wedstrijddagen. Het idee is trouwens alles behalve nieuw. Ivan Spekenbrink presenteerde de voorloper van dit plan al een flinke tijd terug. Uh, tien jaar geleden, uh, in 2009 was dat, was ik in een huis van skill. Weet je dat nog? Eigenlijk ja, weet ik heel goed dat jij daar was, ja. de Kort reed toen bij die ploeg. Toen al was het verplicht samen ontbijten en verplicht samen trainen. Uh, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik hier ben. Maar uh, ik zal hier nog wel vaker komen. Want, uh, eigenlijk woon ik dus in Spanje en nu uh, ja. hebben we die trainingsdagen gehad. En uh, dit weekend, uh, de, het openingsweekend uh, in België. Dus nou, het kwam mooi uit, ik kom mooi twee dagen hier naartoe. En even uh, met de jongens in, uh, in één huis. Dat is wel, uh, wel goed voor uh, de teambuilding, denk ik. Van dat teamhuis hoorden we nadien niet zo heel veel meer. Maar dat zal in dit geval niet gebeuren, zeggen Speker en Curvers. Sterker nog, het begint nu met de belofte en vrouwen, maar de leiding van Sunweb droomt ervan om in de toekomst ook de mannelijke profs op deze manier te laten werken. Ik ga ervan uit dat we dat we hiermee dit uh, een succesvergrotende factor een forse succesvergrotende factor gaat zijn, um, en dat de jongens die hier nu opgeleid worden, wat zeg maar de wereldtoppers van morgen zijn, ja, dat we op die manier werken, dat het voor hun heel normaal is om dagdagelijks uh, met collega's samen te werken en met met de best mogelijke experts samen te werken om zich zo goed mogelijk als atleet te ontwikkelen en daarmee wij als ploeg. Ik denk dat er uh, sowieso over tien jaar dat het nog wel zo zal bestaan. Maar in hoeverre dat de beroepsrenners er dan bij geïntegreerd zijn... Uh, ja, dat moet de tijd uitwijzen. Ik, uh, ik, ik zie er de voordelen van, zeker voor de jonge, jonge gasten. En, uh, um, je hebt wel natuurlijk een cultuuromslag nodig in het hele wielrennen... Uh, om het voor elkaar te krijgen dat, uh, dat alle renners bij elkaar zitten. Maar uh, ik zeg niet dat het onmogelijk is hoor.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 voor 20 euro per potje. Na klachten is het van de site gehaald. Coöperatie Laatste Wil was al gestopt met het aanbieden van het middel. De minister De Jonge onderzoekt nog of het kan worden verboden. Langs de lijn en opstreken. We zijn er nog een half uurtje. Nog twee dagen en dan kan PSV voor de 24 ste keer landskampioen worden van Nederland. Zondag moet het gebeuren thuis tegen Ajax. We blikken elke avond vooruit op de mogelijke kampioenswedstrijd. Wacht even! Eindhoven, was en wij? PSV is de beste voetbalclub van Nederland. De van ons en PSV is kampioen van Nederland. Jongen, jongen, wat een feest! PSV is landskampioen. Wat een feest hier in Eindhoven. PSV. Ja. Oh. Heel gezellig. Is dat er ook nog achter, ja. We blikken terug op eerdere kampioenswedstrijden van PSV. Vandaag gaan we terug naar 1991. De strijd tussen PSV en Ajax wordt pas op de allerlaatste dag beslist. Dan wint PSV met 3-0 van Volendam. En blijft daardoor Ajax op doelsaldo voor. Maar het kampioenschap leek al een week eerder beslist te worden. Want PSV en Ajax beginnen dan met een gelijk aantal punten... aan de op één laatste speelronde. PSV verliest kansloos bij FC Groningen 4-1. En zo lijkt het kampioenschap verspeeld. Omdat Ajax maar hoeft tegen laagverlies. SVV, met als trainer Dik Advocaat. Maar daar gebeurt het onmogelijke. SVV wint met 1-0 van de sterren van Ajax. Stan Valks, destijds speler van PSV, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hi. Hi. Ooit uh, zo blij geweest nadat je een wedstrijd met 4-1 had verloren? Uh, nou, uh, met, meteen na de wedstrijd toen was het echt wel in grafstemming. hoor. Want uh, dat duurde volgens mij nog eventjes voordat... Uh, uh, dat uh, allemaal bij ons in de kleedlokaal bekend werd. En uh, toen was de tijd natuurlijk ook anders. Nu is alles meteen al bekend. Dus, uh, dat weet je nog toen dat bericht duur. kwam? De, de, de nederlaag van Ajax? Ja, ja, dat, ja dat, ik weet niet meer precies wie het zei. Maar ja, ik weet dat iedereen teleurgesteld in het kleedlokaal zat. En, en, en toen kwam die uitslag uh, binnen. En toen dacht ik, ja, dat, uh, dat zal wel niet kloppen. Dus dat duurde best nog wel eventjes voor echt uh, dolbronk bij iedereen. Dat het echt zo was. Want ja... Uh, volgens mij was SV dat jaar gepromoveerd. En, uh, en Ajax, ja, daar ga je natuurlijk niet vanuit dat die daar verliezen. En je hebt natuurlijk vooral zelf met je eigen nederlaag. Dus ja, dat, dat heeft wel even geduurd voordat wij dat echt allemaal geloofden... dat ook Ajax echt verloren had. Want jullie dachten echt, nou, dan gaat het kampioenschap. Ja, absoluut, ja. En dat lijkt me ook logisch natuurlijk. En, uh, weet het, uh, ja, het uh, was toen heel close, net zoals nu. Uh, ja, de, toen werd uiteindelijk ook kampioen uh, op, op doelsvaldo. En... Uh, maar ja, wij dachten echt, en daar ging eigenlijk iedereen vanuit, eh, dat we het weggegeven hadden in Groningen. Ja. Maar dat, ja, dat jaar eindigde Groningen volgens mij wel heel hoog. Maar ja, dan mag je zo'n wedstrijd natuurlijk niet met 4-1 verliezen daar. Nee, nou was eh, SVV, zou je kunnen zeggen, jullie reddende engel. En eh, Peter Barendsen, die speelde destijds eh, bij SVV. Goedenavond, Peter. Hoi, hey, goedenavond. Het was ook een mooie avond voor jullie, of niet? Ja, het was een middag. Was het. het was een hele mooie middag, ja. En, en hadden jullie van tevoren verwacht dat jullie ooit van het grote Ajax uh, konden winnen? Nee, nee. We stonden uh, redelijk onderaan. En uh, ja, deze wedstrijd werd er gewoon ingecalculeerd met een uh, verlies met een nederlaag. Want wie stonden er tegenover jullie uh, in het veld? Ja, het ja, al. Noem het maar op. Uh, uh, de Boer, Rich, Bergkamp, Jonk, uh, Wouters, Van der Zwijndegol. Ja, een topteam. Ja, en dan maakt, zie je Tebbenhoff het enige doelpunt die middag. Ja. Tebbenhoff, en nu wegdraaien. En bijna de treffer, wat zegt? Bijna, hij zit erin. Tebbenhoff staat in de dekking, maar draait handig weg van Siloy. Krijgt de bal voor zijn linker. En hobbelend gaat de bal over de uitgestoken arm van Van der Sarre heen. En hij zit erin. Het is 1-0 voor SVV. Dat met één spits opereert en die spits scoort dan ook nog, zeg. Ja, Peter, wat gebeurde er precies bij deze goal? ja ongelooflijk joh we zijn uh, ik denk twee keer drie kwartier op het eigen helft geweest Eén keer over de middenlijn dat was die die <laughs> aanval het was een schot en uh, een polletje stuitte op een over van de zaal heen. dus uh, ja 1-0 ja. <laughs> drie en, punten en het, het, het, het gekke was jullie speelden helemaal niet echt thuis hè nee we speelden in het heel het jaar speelden in het uh, in het omdat het uh, Haga stadion niet uh, Eredivisie waardig was en die wedstrijd speelden we tegen Ajax in het middag, zondagmiddag, uh, uh, uh, kasteel van Sparta. Ja. Ja. Je, je, je kan wel zeggen dat jullie uiteindelijk het kampioenschap van Ajax hebben verpest. Want jullie wisten natuurlijk ook niet hoe, hoe het op de andere velden was. Dat maakt jullie waarschijnlijk ook helemaal niet uit. Nee. Maar uh, achteraf bezien, hebben jullie het uh, voor de Amsterdammers uh, verpest? Ja. ja, Nou graag gedaan. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, want... Stan, Stan hangt aan de andere kant. Hebben jullie elkaar ja. wel eens be... He, bedankt, Stan? Nee, maar nadien kwam Joop Hiele, die toen in de golf van de SCV kwam, die werd typerstrainer bij PSV. Dus we hebben ook toen een paar jaar samengewerkt. En ik moet zeggen, Joop heeft het daar vaak over gehad dat hij eigenlijk dat psv denk ik, eigenlijk het kampioenschap ook aan hem te danken had. Dus uh, ja, we kennen allemaal Joop. Dus uh, Joop die was daar uh, heel fier op. En uh, ja, bijvoorbeeld. Joop als als gefijn uh, Ja, die had natuurlijk ook. Uh, uh, graag dat hij van Ajax winne. Dus voor Joop was het volgens mij ook een persoonlijke uh, overwinning. Ja, die, die, die had extra veel pret. Die, die wedstrijd uh, die jullie verloren stond met 4-1, er was er één iemand die pakte daar een gele kaart. Weet je nog wie? Ja, dat was ik, ja. ja. En dat toen? pakte ik niet, Ik kreeg me. ik. Ja, ik, kreeg. Kreeg. ik weet, ik <laughs> weet nog, er was een zijlijn. En ik speelde de bal volgens mij een meter zo terug, zeg maar dus kreeg ik een hele kaart. En volgens mij was dat pas de tweede van het seizoen Maar daar is het wel was het de kampioenswedstrijd. Uh, ja, precies. Want uh, dat betekende dat je uh, dat, dat je genoeg kaarten had verzameld... om geschorst te zijn uh, voor de kampioenswedstrijd. Jullie winnen met 3-0, Volendam. Ja. Wat, wat, met wat voor uh, gevoel in je maag zat, zat, zat je daar? Ja, ja grote gevoel. Hm. Natuurlijk wel uh, ja, dat je kampioen kunt worden, maar dat je zelf niet meedoet, ja, dan, uh, dan, dan beleef je dat toch heel anders. En uh, ja, dan ben je natuurlijk ook emotioneel veel meer bij die wedstrijd betrokken, want je wilt op het veld met een bezweet shirt de schaal in ontvangst nemen en niet met een, met een clubkostuum aan. Dus dat was wel ja, heel, heel vreemd eigenlijk. Ja, ik heb er daarna een keer minder van, maar het, ja, het intense plezier en genoegdoening die miste ik toen wel, ja. Ja, ja, maar je kan je nog wel iets herinneren van het feest? Ja, dat, ja nee, dat zeker, ja. Dus, uh, nee, dat, ja die, die, ik heb dat gelukkig genoeg vaak genoeg meegemaakt. En uh, ja, die zijn allemaal uh, niet met elkaar te vergelijken. Maar ja, dat uh, zoals die feesten uh, bij PV gevierd worden, gaat dat dan natuurlijk altijd met heel veel plezier. En dat duurt meer dan één dag, ja. Dus ook nog. Ja, en hoe, hoe emotioneel betrokken ben je bij aanstaande zondag? Uh, Best wel, best wel. Ik, jammer genoeg kan ik de wedstrijd niet zien. Ik moet uh, vanuit mijn rol bij VGV, uh, ben ik in het buitenland. Uh, om daar een, een speel te bekijken en uh, ook nog een gesprek met die speler. Dus ik kan de wedstrijd helaas niet zien. Maar ja, natuurlijk dat, of ik ga er wel vanuit dat PSG kampioen wordt. Uh, niet zondag, dan maar tegen, uh, tegen uh, Roda volgende week woensdag. natuurlijk. Ja, als voor de PSV is, is natuurlijk ultiem om ja, tegen Ajax tegen kampioen te worden. Peter Baartsen, hoe, hoe, hoe kijk jij naar, naar komende zondag? Doet, doet het je nog wat? Ja, natuurlijk wel. Leuke wedstrijd onderling. En ik gun het ook uh, PSV. Ik denk dat Ajax een... Uh... Wisselvallig seizoen heeft gebruikt, dus uh, ik gun het PSV. En PSV verdien ik ook gewoon. Ja, en uh, heb jij de afgelopen 27 jaar, want dat was 1991... ...heb je in die, in die afgelopen 27 jaar ooit nog van, uh, van, van een PSV iets gehoord? Bedankt dat je toen uh, Ajax hebt verslagen. Nee, nee, Stan, Hoor je het? Nee. Ja, ik hoor het. Mike, Mike. <laughs> Zal ik een keer uitnodigen kan voor de wedstrijd tussen PSV en SCV bestaan die nog of niet? Nee, ik niet? Ik denk het niet. Maar een andere wedstrijd ook goed hoor, dus Stan. Geen probleem. Oké, okay, nou dan, uh, dan uh, gaan we dat regelen. De, dat num de nummers doen we kent. buiten de uitzending om. Ja, <laughs> ja is goed. goed. Oké, okay, heren, dankjewel. Dankjewel. Ja, over ja. De, het kampioenschap van 1991.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 Don't care And I said What about Breakfast to Tiffany Ja, dat gebeurt met die platen. Die, die, die staan heel lang in de top 2000. Maar afgelopen jaar voor het eerst niet zijn eruit verdwenen. Breakfast at Tiffany's. Een kwartier lang was Herakles een goede partij voor AZ... maar daarna liet de ploeg uit Alkmaar zien hoe goed het kan voetballen. Ook als trainer John van der Brom niet op de bank zit. Hij was geschorst na kritiek op scheidsrechter Blom. Arne Slot zat op de bank en zag AZ uiteindelijk met 3-0 winnen. Arno Vermeulen sprak met hem. Arne Slot, er moet een feest zijn om als coach bij zo'n wedstrijd... op de bank te mogen zitten. Ja, alsof het overigens niet de eerste keer dit jaar dat het er zo mooi uitziet. Maar met name de laatste 75 minuten speelden we echt heel erg goed. We hebben prachtige goals gemaakt, heel veel kansen nog uitgespeeld... Maar goed, uiteindelijk moet je je ogen ook niet helemaal sluiten voor het eerste kwartier. Want daar waren we gewoon heel matig. Hoe kwam dat dan? Peterson hadden jullie geen vat op. Die begon als de brandweer aan de linkerkant. Um, en ja, die liep jullie wat makkelijk voorbij. Ah, kijk, je weet bij AZ als je ons gevolgd hebt dit seizoen... dat Jonas Svensson gewoon heel veel opkomt. Dus dat is een hele aanvallende bek. Dat levert ons heel veel op als we zuinig zijn aan de bal. Maar we waren het eerste kwartier dramatisch aan de bal. Ja, als je hem dan verliest, dan kan een tegenstander in de omschakeling toeslaan. Nou, dat was het eerste kwartier een aantal keer in orde. Uh, en Pas na die strafschop, dat leek echt wel een wake-up call voor ons. Toen werden we heel nauwkeurig aan de bal. En dan zie je ook gelijk hoe fantastisch we kunnen voetballen. Jullie spelen maar zinnig veel tussen de linies door. Je besteedt uh, een mannen over. En een tegenstander rent dan eigenlijk bijna kansloos voortdurend achter jullie aan. Maar heeft de bal dan nooit meer? Nee, nee nou, dat is ook zich wel prettig om te zien. Nee, dat was inderdaad uh, de, de, de laatste 75 minuten aan de hand. Dan, we hebben zo, ons middenveld was zo goed vandaag. Zoveel kracht, zoveel power, maar ook zo goed aan de bal. Ja, en dan hebben we voorin nog een aantal jongens staan die heel makkelijk een goal kunnen maken. Nou, dat is een mooie mix. En dan uh, heb ik het nog niet eens over onze backs die ook uh, heel veel in het aanvalspel meedoen. Maar uiteindelijk hebben we ook weer de nul. En dat is ook een groot compliment niet alleen voor onze verdedigers, maar ook voor ons hele team. Want als je zo aanvallend voetbal speelt, en volgens mij hebben we nu voor de 12 keer de nul, is dat ook een compliment uh, waard, denk ik derde doelpunt kwam op naam van Ali Reza, ja, handbaks. En het was een beauty. Het is alweer zo'n vijftiende doelpunt van het seizoen. Maar is dit dan ook de mooiste? Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik heb, ik heb vier keer uh, uh, uh, penalty, uh, penalty uh, gescoord. En uh, die andere doelpunt... Uh, ja, is het is moeilijk om te... Van mij uh, ja, ik, ik, uh, ik vergeet het allemaal. <laughs> Heracles was dus niet opgewassen tegen AZ. Dat zag ook trainer John Stegeman. Arno van Meulen sprak na afloop met hem. John Stegeman, hier was geen kruid tegen gewassen? Nou, nah, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Als je over de hele wedstrijd kijkt wel. Anders is AZ gewoon veel beter. Maar ik vind dat wij uitstekend uit de startblokken zijn gekomen. En uh, daarin kunnen wij het verschil maken volgens mij ook. Met een, uh, met een penalty en nog een aardig grote kans die van de doellijn werd gehaald. volgens mij. En... Uh, ja, dat, dat was volgens mij een prima begin, een prima start van ons. Maar na de 1-0 vond ik dat wij uh, makkelijk weer doepen te weggeven. En ja, daarna... Uh... Dan hebben we volgens mij wel aardig in de rondel gezeten tegen, tegen AZ. Want die hebben optimaal gebruik gemaakt van de ruimtes. En ik vond ook dat de ruimtes heel groot werden voor ons. We liepen naar achteren toe. Ja. Dan hebben zij gewoon uh, ja, een prima voetballend vermogen om er doorheen te voetballen. En dat deden ze goed. En wij deden dat niet goed. Wij we werden ongeduldig. deden het niet meer samen. Maar zij waren gewoon beter. Zo realistisch moet je zijn naar de 1-0. Uh, en hadden ze volgens mij nog wel meer doelen te kunnen maken als ze wat scherper zijn. Dus... Uh, ja, wat ik zeg, een kansloze wedstrijd na die, die 1-0. Ja, ja, AZ wint dus bij Heracles met 3 tegen 0. We gaan zwemmen, Ties. Elzerman was een van de eerste zwemmers... die zich wist te kwalificeren voor het EK... komende zomer in Glasgow. Begin maart al plaatste hij zich voor de 50 meter schoolslag... en daarmee houdt hij een familietraditie in stand... want ook zus Anouk en vader Hans excelleerden op de schoolslag. Hans ontwikkelde zich later tot een vermaald, eh, vermaard schoolslagtrainer. Morgen zwemt zoon Ties op de Swim Cup in Eindhoven. En verslaggever Edwin Cornelassen pendelde met Ties en Hans... door de tijd om kennis te maken met twee generaties Elzerman. De een ligt in het bad en zet de laatste puntjes op de i voor de swimcup. Want zo is het, Thies. Ja, dat klopt. Uh, dit weekend is eind de eind Swim Cup En dan uh, ja, kijken we hoe hard het uh, hoe hard ik kan zwemmen daar. De ander is een uh, aandachtig toeschouwer uh, aan de zijkant. Dat is de vader, Hans Elzerman. Waar let u dan op? Nou, met mijn visus is het moeilijk om ergens op te letten. Dat in de eerste instantie. Maar... Moet u misschien even uitleggen? U staat met een grote zonnebril op en dat heeft te maken met een oogziekte? Ja, ik heb een, een, een progressieve oogziekte die overigens wel redelijk constant is nu hoor. Maar dus nu als toeschouwer op de tribune, zeker in de Bad is Eindhoven... waar je vrij ver van het bad zelf bent, dan uh, neem ik het overal, over het algemeen op op de iPad... en dan kijk ik het aan de hand van de iPad kijk ik terug. En als ik dan technisch nog een opmerking uh, heb die, waarvan ik denk dat TIS daar iets mee kan... Uh, op die termijn, dan roep ik dat nog. De één zou je kunnen zeggen is de toekomst van de schoolslag. De ander is het verleden. We gaan terug naar het Den Haag van de jaren zestig. Ja, de Haagse familie Alsman die lag als het om de kinderen gaat... Uh, uh, bijna allemaal in het, uh, in het natte, zeg maar, bij de zwemvereniging Sian. En uh, ja, alle vier hebben ook inderdaad... Uh, vooral in de jaren zeventig internationaal gezwommen. U was goed op de schoolslag? Ja, dat klopt. Ik uh, zwom aanvankelijk vooral schoolslag. En uh, daar was ik de enige van uh, het gezin die dat overigens beheerste. En dat heeft uh, uh, ertoe geleid dat ik mijn eerste internationale wedstrijden vooral op schoolslag zwom. Maar hoe ironie. Uh, u plaatste zich voor de Olympische Spelen notabene de vrije slag. Ja, dat klopt. In 1971 heeft de, de bondscoach gezegd van... ik ga naar nou mijn borstkool zwemmen, want die schoolslaglimiet dat gaat er niet worden. Uh, dus ik heb toen een jaartje borstkool getraind. Uh, en heb langs die weg uh, de Spelen in München uh, behaald, gehaald. Series gezwommen. We hebben de series gezwommen en daar hield het in die jaren voor Nederland, als het ging om herenzwemmen, wel op. Ja. Maar u was er toch maar mooi bij? Nee, ja, het was een, een enorme belevenis. Ik heb die uh, samen met mijn uh, uh, oudste zus meegemaakt. Uh, en mijn ouders zijn komen kijken. En uh, de rest was nog te jong. We gaan terug naar uh, het heden. En ook misschien wel de toekomst. Die is Elzerman, 23 jaar. En uh, sinds begin maart is hij gekwalificeerd voor het komende EK. Dat deed hij notabene in een Nederlands record van 27 seconden, 10 ste Ja, kwam het eigenlijk uit de lucht vallen? Uh, ja, voor mij wel. Vooral dat Nederlands record. Uh, ik dacht wel dat ik me zou kunnen kwalificeren. Uh, maar dat ik 27-10 zou zwemmen in, uh, in Antwerpen, dat had ik, uh, had ik echt niet verwacht. Dus hebben we een nieuwe ster aan het schoolslagfirmament. 23 jaar. Zult u misschien zeggen dat is heel jong. Maar hoe uh, oud was vader toen hij zijn carrière beëindigde? Uh, ik was 25 toen uh, stopte ik. En ik werd echt gezien als een van de ouderen. Heeft het misschien ook te maken gehad met... Uh, ja, dat je bepaalde fases in je leven ook bepaalde keuzes maakt? Je studeert ook, tandheelkunde. Ja, klopt. Uh, toen ik klaar was met de middelbare school... had ik eigenlijk de keuze gemaakt om uh, ja, toch gaan focussen op de studie. Zwemmen was ook, vond ik iets minder leuk uh, aan het worden. Dus toen ben ik gaan studeren, uh, iets minder gaan zwemmen, gaan werken. En ja, wel blijven zwemmen. En uiteindelijk uh, bij de club, bij de Dolfijn... Uh, begon ik het steeds weer leuker te vinden. En uh, ja, uiteindelijk weer veel meer gaan zwemmen. Ja, hij moet nu, uh, zeg maar, uh, na die Eindhoven Cup. Uh, gewoon maar eens gaan nadenken hoe hij uh, bij de toekomsten voor zich ziet. We gaan terug naar uh, het Amsterdam van de jaren 80. Als uh, Hans Elzerman de zwemcarrière heeft beëindigd... maar een carrière als trainer begint. Ik ben in uh, 83, geloof ik, trainer geworden van uh, DJK Zar... Uh, in de binnenstad, uh, het Heilige Wegbad... En in 1984 ben ik jeugdtrainer geworden bij de Dolfijn. En vervolgens een hele carrière opgebouwd. He? Jeugdtrainer bij, of jeugdbondscoach bij de KNZB. U heeft uh, de jonge Inge de Bruin nog onder de hoede gehad? Ja, Inge heeft uh, twee seizoenen hier bij uh, Dolfijn gezongen. Ik denk dat ze toen uh, uh, een jaar of 16, 17 was. Dus dat is eind 80e jaren geweest. En u kreeg de eigen kinderen ook onder de hoede in het bad? Mijn, mijn persoonlijke records die zijn inmiddels... Uh, uh, een aantal jaar geleden al door mijn dochter verbroken. Uw eigen persoonlijke records door uw dochter? Ja, dus een generatie later zwemt zij sneller dan ik een generatie eerder. Het heeft misschien ook wel iets te maken met mijn eigen zwemcarrière... en mijn voorliefde voor de complexiteit van de slag... en dat ik het boeiend vind om daarmee aan de slag te zijn bij zwemmers. En daar hebben zij dan ja, zeg maar het voordeel van gehad... als het gaat om de ontwikkeling van hun schoolslag. We gaan weer naar de toekomst, Thies. want uh, ja, dat EK komt er dus aan. Ja, hoop ik een paar mooie herinneringen te maken ja, deze zomer. So you say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 It's gonna be alright. Het lijflied van een band die van de andere kant van de wereld komt... namelijk Nieuw-Zeeland, de Babysitter Circus. Goede naam. Sluiten we de avond af met onze speciale verslaggever Diederik Smit. Die was vandaag bij Ajax-coach Erik ten Hag... om vooruit te blikken op de wedstrijd, de belangrijke wedstrijd... van aanstaande zondag. Ja, ik was vandaag bij de persconferentie van Ajax-coach Erik ten Hag. Het ging natuurlijk over die wedstrijd van komende zondag. Dan is het PSV-Ajax en als PSV die wedstrijd weet te winnen... Dan is het landskampioen Maarten Haag was strijdbaar vandaag. Hij zei: We gaan er als Ajax alles aan doen om het kampioensfeestje van PSV te verstoren. En hij noemde daarvoor een paar opties. Ten eerste de optie om voor aanvang alle rood-witte ballonnen lek te prikken. Zodat er tijdens de huldiging van PSV helemaal geen ballonnen meer zijn. Er wordt ook nagedacht over het saboteren van het confettiapparaat. Het insmeren van de kampioenschaal met olijfolie. Zodat die spek glad wordt en de PSV-spelers de schaal de hele tijd laten vallen. Uh, punaises neerleggen op de route van de spelersbus naar het stadhuis. Zodat ze te laat aankomen voor de huldiging. Nou ja, volgens Ajax zijn er dus wel degelijk kansen om dat feestje te verstoren. Alleen niet per se voetbaltechnisch. We gaan het zien. Ja, ik hoorde niks over de platte kar. Nee. De niet rijdt, nou goed. Uh, dit was Langs de lijn omsteken voor deze vrijdag de 13e. Zometeen het Oog met Simone Wijmans. Fijne avond. Dag. NPO Radio 1. Dag, jevrouw. Mijn naam is Orito Aibagawa. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. Ik vind u wonderschoon.